Van 1 uur. een Klomp met het NOS-journaal. In Amsterdam is gisteravond een buschauffeur overvallen. Twee mannen bedreigden de chauffeur met een mes... en namen de kassa laden van de bus mee. Daarna gingen ze er vandoor. De politie is nog op zoek naar de daders. Het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB gaat naar aanleiding van de overval... nieuwe veiligheidsmaatregelen nemen. Eerder dit jaar stopte het bedrijf al met de verkoop van dagkaarten in de bus... Het Nederlandse Rode Kruis slaat alarm vanwege het enorme tekort aan medische hulp voor Syrië. De organisatie begint een inzamelingsactie om medicatie en voedsel naar de conflictgebieden te kunnen brengen. Het Rode Kruis verwacht dat er zeker 40 miljoen euro extra nodig is om genoeg voorraden naar Syrië te kunnen brengen. D66 vindt dat het volgende kabinet moet zorgen dat iedereen een vaste baan kan krijgen. Partijleider Pechtold zegt dat Nederland geen land moet worden... waarin je alleen een vaste baan kunt krijgen als je een universitair diploma hebt. Volgens D66 is het aantal vaste banen in tien jaar tijd met een half miljoen gedaald. Het afgelopen jaar was bijna vier op de vijf banen een tijdelijke of uitzendbaan. Hotelketen Bastion houdt zich niet aan hygiëneregels... zeggen medewerkers van de keten tegen in Limburg. Volgens het personeel loopt er ongedierte door de keukens en restaurants. Er zou gesjoemeld worden met eten dat over de datum is... en koks zouden niet de juiste diploma's hebben. Verder zeggen medewerkers dat Bastion zich niet houdt aan de regels... bij het uitbetalen van loon. De directie ontkent dat er wat mis is bij het bedrijf. De Rijkswaterstaat is op dit moment bezig met een megaklus op de A1. Er wordt gewerkt aan een snelweg en een nieuwe spoorbrug bij Muidenberg. Daardoor rijden er geen treinen van en naar Flevoland... Het is lastig reizen tussen Amsterdam, Almere en Muiden. De werkzaamheden leiden daar tot files, maar de chaos valt volgens de ANWB tot nu toe mee. Vanaf maandag heeft de A1 extra rijstroken en dan opent er ook een nieuw aquaduct onder de vecht. Het weer het is gedeeltelijk zonnig met ook een enkele bui. Vrij veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen wisselvalliger, meer buien en het wordt dan 19 tot 20 graden. Dit was het en Verkeersupdate. Verkeersupdate. ZFM. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiden Oost 4 kilometer door werkzaamheden. Vertraging iets meer dan 5 minuten. Bijna 10 minuten vertraging op de A2 van Amsterdam naar Utrecht bij Maarsen, De file is 6 kilometer. Door opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de A 27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond 7 kilometer. Vertraging ruim een kwartier. De rijstrook is daar dicht. En ook een kwartier extra rijstijd op de N236. Wees richting Hilversum bij Driemond en die file is 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque du ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven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 Muziek uit de Jordaan. Het programma staat vandaag een beetje in teken van de Jordaan. En ik moet ook eerlijk bekennen... Uh, er is wat misgegaan met het systeem. Ik had alles op een, uh, op een schijfje gezet. En dat kan ik zo uh, via het internet kan ik inloggen. Maar op een of andere is het internet lichter uit. Dus uh, het komen nu gewoon een heleboel gezellig, Nederlandstalige muziek. En wat dachten we dachten van de volgende. Johnny Jordaan met Geef mij maar Amsterdam. Op een eigen was een week in Parijs om de contributie te verdedigen. Om een de secretaris zet om aan de voor de tijd in zijn eentje Frans zitten leren. Maar toen iemand hem verstond, deed hij man, Want hij zong op de Palace Pico. Geef me maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. And been on Van de hoogte kreeg je te paard. als de slager niet toevallig net zo lange stal te greep. Had die nood geen brood meer gebak, van de schrik gingen ze gauw naar beneden. En toen op de chambel geef me maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. En mogen... het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 Waar vroeger de hele Jordaans avond zat en zong tot genoegen van velen. Een harmonica-speler zijn broodwinning had staat een plaat een kastliedjes te kwelen. De Jordaan, de Jordaan is al lang niet meer wat het eens is geweest. De Jordaan, de Jordaan.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 Oost ons één keer per jaar nog een kermisfeest. Maar we zullen de kinderen je liederen leren. Als ze straks je laatste parruissen saneren, mijn Jordaan.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 Het is gedaan met ze oude sifraan. Want de steen is compleet daar de man. Doe gezeikoed. Ons... Dank je niet zo aan, Johnny. Dank je niet zo aan. Ik vind ze mooi. Het is toch maar een plaatje. Oude op de woning in die fijne Jordaan. Ja, u hoorde Johnny en Rijk met Oude Sopraam uit de Jordaan. En u luistert nog steeds naar ZFM voor de lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Iedere dinsdagochtend van 11 tot 12 een reisje. Terug in de tijd naar de jaren 30 40, 50, 60 en de jaren 70. En vandaag een heleboel muziek uit de Jordaan. En heel veel van Johnny Jordaan natuurlijk. U hoort hem nu. Met Bij ons in de Jordaan. En de Jordaan was. En Piketan Oftewel, een heerlijke medley van Johnny Jordaan. Wanneer ik de mensen zie dansen. Dan blijf ik verwonderd zo'n ze zijn maar een Of in de redsmoden, dan helpen één zoveel ik en de ander. Zo zijn de Jordanezen, ze leven met je mee bij ons in de Jordan. Zing je van houden, oh, wat oh. jij, bij ons. Brave for star Zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse perno. Dat witte spul krijg je van me cadeau. En ook die Deense aquafiet, Die drie keer van een leven niet. In plaats van vodka of Engelse zin. Een pikataneci, een pikataneci, een pikataneci, dat gaat er altijd in. The drink the other drink... Honest where I start from I try and impart my wisdom A combination of truth and fear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 That flow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. My job to control you.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 side. other side Just story. Only a game that I need you listening to the words that you sing It's getting harder to This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more, wonder if you understand. It's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave, all I needed for another day. And all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 De rechterrijstrook is daar dicht. En ook een kwartier extra reistijd op de N236. Weesp richting Hilversum bij Driemond. En die file is 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirkus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 was een weekje in Parijs om de contributie te verdedigen. Om een piet de secretaris aan zetten voor die tijd is een eentje Frans zitten leren. Maar toen niemand verstond deed hij man, Want de zong op de Palace Pico. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. and I'm stuck Op zee. Van de hoogte kreeg je te baan als de slager niet toevallig net zo lange stal te grijp had die nood geen brood meer gebaakt. Van de schrik ging ze gewoon naar beneden. En de op de sjambell geef me maar Amsterdam, Dat is mooier dan. Het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 En de Jordaan was en Piketanen oftewel een heerlijke medley van Johnny Jordaan. Wanneer ik de mensen zie dansen, dan blijf ik verwonderd zo staan. Het zijn dat naar voorboeken stromen. waarom komt al die ons zien vandaan? Ze smakken, ze, ze gooien.